Middernacht. het is nu dinsdag 13 december. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Canada trekt zich terug uit het verdrag van Kyoto. Daarmee is het het eerste land dat zich terugtrekt uit de overeenkomst... die in 1997 werd gesloten om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Volgens de Canadese minister Kent van Milieu... is het verdrag eerder een belemmering dan een oplossing voor het klimaatprobleem. Canada voldeed al langer niet aan de eisen die het Kyoto-protocol stelt... Door zich terug te trekken hoeft het land geen emissierechten meer te betalen. De bekendmaking komt een dag na het eind van de klimaattop in Durban. Daar lieten behalve Canada ook Japan en Rusland al doorschemeren... weinig meer in het verdrag van Kyoto te zien. Zorgverzekeraar Agmea stopt met het extra betalen voor ingrepen... met dure operatierobots. De apparaten worden vooral gebruikt bij prostaat-ingrepen. Ze zouden minder belastend zijn voor patiënten dan kijkoperaties. Maar volgens Agmea is dat helemaal niet aangetoond. College voor Zorgverzekeringen vindt dat ziekenhuizen onnodig veel dure operatierobots hebben aangeschaft. Verdachten die zijn vrijgesproken van een ernstig misdrijf kunnen voortaan opnieuw voor de rechter worden gedaagd. Tot nu toe kon iemand niet twee keer voor hetzelfde vergrijp worden vervolgd. In De Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor een wetsvoorstel om dat wel mogelijk te maken. Turner Epke Zonderland en zwemster Ranomi Kromo Jojo zijn op het NOS Sportgala in Den Haag uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Sportploeg van het jaar werden de Nederlandse honkballers die vorige maand voor het eerste wereldtitel veroverden. Hun coach Brian Farley werd gekozen tot trainer van het jaar en keeper Edwin van der Sar, die dit jaar afscheid nam, kreeg de Vanny Blankers Koen prijs voor zijn hele sportieve carrière.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 Goedenavond, dames en heren. Zal ik eens beginnen met Goethe? Ik bedoel, dat staat wel deftig. Dat is altijd goed. Goethe heeft namelijk ooit het strijkkwartet... ik bedoel dus het klassieke ensemble van vier strijkers... omschreven als, ik citeer nu... een beleefde conversatie tussen vier beschaafde mensen. Later heeft iemand daarvan gemaakt... dat het meer leek op een huwelijk tussen vier mensen. Dat klinkt al veel smeuiger. Maar... De vraag is nu, zou het ook gelden voor andere vergelijkbare ensembles? Zoals bijvoorbeeld een blokfluitkwartet. Een liaison, een liaison à quatre. In Nederland zijn er een paar van en die zijn heel goed. Eentje, brisk, viert aanstaande zondag het 25 jarig jubileum. En wij zijn uitgenodigd op het feestje. ...zijn we al meteen in een andere wereld meegevoerd, ver weg van deze tijd... ...maar dan is het toch weer de voicemail van gisteren die ons terugbrengt naar de actualiteit. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Lex, het imago van de blokfluit is niet al te stoer en flitsend. Het is volgens mij ook niet echt een instrument waarmee je heel veel meisjes versiert. Nou weet ik niet zeker of Bert Honig daar ooit in geïnteresseerd is geweest, trouwens. maar... Uh... Heeft hij wel eens last gehad van het imago van de blokfluit? Worden er veel grapjes over gemaakt? Uh, is hij er zelfs wel eens mee gepest? Daar ben ik benieuwd naar. Ik wens jullie een heel mooi gesprek en ook een goede nacht. Goed, dat was dus uh, Klaas Drupsteen. Voor iedereen die lang genoeg is blijven luisteren... om zeker te weten wie mijn gast is vannacht... maar nu per se moet gaan slapen... morgenochtend staat het hele gesprek op de website van casaluna.ncv.nl. En voor iedereen die niet langer kan wachten... is hier het antwoord van Bert Honig. Hartelijk welkom. Dank je wel. Of ik er wel eens mee gepest ben? Ja. <laughs> ja, dat is de vraag. Hè? Ja. <laughs> nou, uh, echt mee gepest uh, ben ik er natuurlijk niet mee, nee. Maar uh, het is absoluut waar dat... Uh... Dat blokfluit uh, voor veel mensen iets heeft van... Nou ja, goed, dat heb ik vroeger uh, moeten doen. G onder dwang, met, met een zweep ernaast. Precies, op de kweekschool moeten doen, vind ik het. Uh, uh, en hebben er daardoor misschien niet prettige associaties bij. Maar uh, het aardige is natuurlijk wel... Ja, het is nu al jaren mijn vak en ook mijn mm. passie... Mm. Uh, dat veranderen. je dan gewoon een concert gaat geven of uh, les gaat geven... en dat mensen zien dat je zo ongelooflijk veel... Uh, mooie dingen ermee kan doen. Ja. En dat je als muzikus enorm kunt uitleven op het instrument. Maar dat is nu. Ja. Kijk, je bent er ooit mee begonnen. Hoe oud was je? Uh, ik was, uh, ik denk, ja, of zes, zes toen ik begon. En hoe ontdekte je dat instrument? dan? Nou, dat kwam... Dat mijn vader had een oud blokfluitje liggen... met een ebonieten kop erop... en dan zo'n metalen ring eraan. En uh, daar speelde ik dan op. En dan had ik les van hem... En dat ging natuurlijk niet goed, want als hij natuurlijk Tuurlijk. zei dat uh, iets tweetellen was, dan was ik eigenlijk al boos, weet je. Dus dat, <laughs> en mijn broer die, uh, die pestte mij ermee dat lage noten niet goed klonken, dus toen had daar ik Daar als... werden ze dus wel over gepest. Ja, doe daar je, werd doe ik doei, kwaad door, doei, door mijn broer. broer. Ja. En daar werd ik kwaad van, dus toen eh, wilde ik hem op zijn hoofd slaan. Toen, heb ik, eh, toen is het bovenstukje van die fluit door de glazen tussendeuren heen gevlogen. Je hebt die fluit op zijn kop ja, wilde ik, maar dat lukte niet. <laughs> Toen was mijn vader heel boos. en die zei, nou, als, jij, uh, als jij er zo agressief van wordt, dan moet je er gewoon mee ophouden. En toen zei ik, nou, ik wil niet eens meer. En toen heb ik een wow. heleboel jaar niet gespeeld. En toen ben ik, uh, ja, toen ik, denk, twaalf was of zo, ben ik weer begonnen. En toen zei mijn vader, vader, als je nu een jaar heel hard studeert, dan mag je daarna naar de muziekschool. Nou, dat heb ik toegedaan. gedaan. Nou ja, je, je stapt er net dus heel snel over naar hoe het nu is. Maar er zit er wel degelijk in een klein familiedrama zelfs bij, familiedrama bij de liefde achter, van jou ja. voor het instrument. En wat voor verstandhouding heb je dan met je vader, Bert nee, Honig? Ja, nee, prima verstandhouding, ja, ja. Want je vader was dominee? Mijn vader was dominee, maar ook een hele muzikale man ja. die ontzettend mooi jazz piano kon spelen. Ja, dat ja. is pas een goede dominee. Heel goed improviseren, dus ja. En mocht hij dat als dominee zijn... En dat deed hij ook heel veel. In, in de kerkdiensten uh, ging hij dan achter de piano zitten... om uh, te begeleiden en uh, zat hij daarin te spelen. muzikaal talent ja, is dat ja. in de familie. Ja. Goed, Bert Honig is, zou je kunnen zeggen... nou ja, de motor van Brisk, uh, blokfluitensemble... dat dus 25 jaar bestaat. Aanstaande zondag in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam... is dat een jubileumconcert, heel feestelijk. We hebben het erover... Want jij bent er in ieder geval vanaf het begin bij. Dat geldt ja. niet voor alle leden nee. van het ensemble. Um, jij houdt ook van jazz zelf. Hé, hey, we weten nu dus hoe dat komt. Je bent 52 en je hebt instrumenten bij je... waarvan er één op de Facebookpagina van Kazeluna al zichtbaar is. Er ja. is een hele grote die je zo meteen wel zult willen laten horen. Ja. Um, want wij moeten het over het liefde voor het instrument hebben... Mm -hmm. Of is het een idee om die klank daar dan op dat dan maar meteen te laten horen? Om, om, om dat, dat instrument de, even hè, te jamen. laten zien, ja. Want het is ook wel het meest indrukwekkende, denk <t query> ik. Want het ik, ik, is een groot, het is een is een Dit wat je nu bij je hebt... Dit is een... Uh, uh, hoor je mij nu? Door ja, het vast wel. Ja. Ja. Dit is een, uh, een uh, bas in C. Uh, die gemaakt is in Amerika, in Boston, door Friedrich van Hune. En uh, hij heeft uh, voor ons ensemble een aantal hele bijzondere instrumenten gemaakt, okay, onder spe dit. Speciaal voor jullie. En nou, deze, uh, er zijn van deze, geloof ik, een stuk of tien. We hebben ook nog één maatje groter van dit. Daar zijn er zelfs maar drie oh, van. Op hij trekken. komt ongeveer tot mijn kin. Ja. Hij, hij komt tot mijn kin, Dan weet u ongeveer hoe hoog hij is, dat is al één ding. Frans Brugge, een van de blokfluitpioniers in Nederland, noemde... Um, Nee, niet de Fransbrugge. Een bouwer. Een andere bouwer. Ja. In Canada noemde die lage instrumenten. Die vergelijk het met het zachte gegrom van leeuwen. Ja, ja, ja, ja. Dus niet wild, ja. maar wel sterk. Ja. Dat geluid. Zit, zit dat ook in deze? Dat zit hier. Nou, je kunt hier ontzettend veel mee doen. Het is een heel flexibel instrument. Het, het doet toch eigenlijk vooral denken aan een grote orgelpijp. Zeker in de manier waarop wij het gebruiken dus als je met meerdere fluiten samenspeelt. Dat ja, is hoor. En uh, ja, even. Ja, dat is natuurlijk prachtig, ja. Een orgelpijp. Ja. Ik, euh, ik noemde net per de naam van Frans Brugge. Ik weet niet of ja. dat iemand is die jij bewondert. Of die ja, in eer. Natuurlijk. Voor ons vroeger het was Frans was gewoon ons idool. Ja, omdat hij. Uh... In de tijd dat, de, dat mensen zoals Leonard en, uh, en Gustave uh, Leonhard Ria en. Gustav Leonard. Ja, en Arno Koor in Oostenrijk aan de gang ging. Frans natuurlijk ook. Uh, uh, al die muziek uh, onder het stof vandaan haalde. Dus met allerlei. Uh, origineel blokfluitrepertoire repertoire kwam. wat we voor die tijd helemaal nog niet kenden. En dat hij. Uh, Experimenteerd heeft en als maar met de klank bezig was en het proberen was. Hoe klinkt het als je met bolle wangen doet? Hoe klinkt het als ik mijn kaak laat zakken? Oké, okay, dat werkt niet. Probeer ik weer wat anders. Hij heeft daar... Dat kun je ook echt als je zijn platen hoort. Kun je... oh, dat... Toen heeft hij me daarmee geëxperimenteerd en toen daarmee. Het is natuurlijk heel mooi, want ja. dat ja. kennen wij eigenlijk uh, niet. Want als je viool studeert, dan is er gewoon een soort rechtstreekse instrumentale traditie uit de, vanuit de 19e eeuw. En met Blockfront is dat niet zo. Dat is eigenlijk uh, uh, in de vorige eeuw weer opgepakt. En uh, vandaar dat we ook technisch als streng nog een soort inhaalslag aan het doen zijn. Nog steeds. Tot op de dag en dan van nog vragen. steeds uh, ontwikkelt zich dat. En uh, bedoel, als ik kijk uh, wat wij in de tijd dat ik uh, studeerde... Uh, wat wij op ons eindexamen spelen... dan spelen de mensen nu op een toelaatsexamen. Ja. Dus. Ja. <laughs> nou ja, een van jouw collega's, uh, Daniel Bruggen... Ja? heeft deel, jarenlang deel uitgemaakt van het uh, Lucky Stardust, het ja. Ook ja. een heel goed uh, ja. ensemble natuurlijk heel lang bij elkaar gebleven, die um, zijn opgehouden. Daniel heeft, is nu ook veel aan het filmen. Die heeft een film gemaakt, onder andere over zijn oom... Frans, uh, Frans Brugge, ja. die heeft hem opgezocht in Italië. Want Frans, ja. dat is namelijk het wonderlijke van die geschiedenis... Frans Brugge is er helemaal mee opgehouden. Ja. Sterker nog, er zit een soort haat voor het instrument. Hij wil er eigenlijk helemaal niks meer mee te maken nee. hebben. En in die film die Daniel Brugge daarover gemaakt heeft... onder andere daarover, komt hij aan het woord... en zegt hij dat hij als kind... Een soort natuurtalent had voor het blazen. door wat hij ook een soort orgelpijp noemt. en dat mm -hmm. het iets heel animaals heeft. En mm -hmm. hij probeert dan toch het, het karakter van het instrument. dus dit is Frans Brugge die we hoorden. Ja. te omschrijven. een kort ja. moment uit die film. Ja. Een blokfluit is natuurlijk het meest elementaire. blazen wat er bestaat. zonder. bijkomende lasten als. Uh, ambofuur of als rieten of dat soort kleine plaagjes. Het is gewoon een orgelpijp. Het is een orgelpijp onder behoorlijk hoge druk. Want hoe zou je de natuur van het instrument omschrijden? Star. Star en... Nou, en ik kan het wel beter omschrijven. Rechtvaardig. Het heeft ook veel met Bach te maken. Je, je, je kan op blokfluit, vind ik... niet spelen op een, een... op een mooie manier. Misschien dat dat dan wel het resultaat is. Maar voorop staat toch de rechtvaardigheid van het instrument fysiek op de juiste wijze behandelen. Zoals Bach ook bezig was met zijn constructies opbouwen. Altijd op de juiste manier, nooit een fout maken met aandacht. Al dus... Uh, een van de grootmeesters van het instrument, ja. Frans Brugge, op hoge leeftijd in ja. zijn huis in Italië. Je hoort de krekels. Dat, ja. dat, dat is ook een soort muziek, natuurlijk. Ja. In een film die heet Richard Cata, gemaakt door Daniel Brugge, en die is op Cultura te zien geweest. Ja. Wat vind jij van deze uitspraak? Ja, voor mij is dat heel leuk, omdat toen, eh, toen dat kwartet van ons nog niet zo lang bestond... toen konden we via een van de stichting postkunstvakonderwijs heten. Dat kon je nog lessen van iemand aanvragen. Ja. En toen hebben wij met Brisk aangevraagd om nog les te krijgen van Frans. En dat deed hij toen eigenlijk niet ja. meer. En dat heeft hij dus toen een aantal ochtenden met ons gedaan. En dan dat zei toch, die, toch. Ik, je hebt hem ja, overgehaald. Maar, zei hij, ik wil het wel doen, maar dan gaan we in een kerk zitten. Ik ga niet in een huiskamer, een schrijven. dat doe ik echt niet. Dus <lacht> <lacht> dan moesten wij een kerk regelen. En daar kwam hij dan uh, naartoe. En, uh, en, uh, en, uh, en nu ik dit hoor, denk ik, ja, dat, dat waren precies de dingen waar we het toen ook over hadden. Gewoon uh, uh, eigenlijk niet, niet, niet mooi spelen. Nou, Dat zegt hij met zoveel woorden. Je moet er niet iets moois van maken. Het is de juiste... Nou, de, de totale, absolute eerlijkheid die je ja, moet betrachten. Het is, een het is een onvolkomen instrument. Het is een, het is een heel simpel en natuurlijk instrument in wezen. Dus je hebt bijvoorbeeld de registers. Ja, die hoor je gewoon. Je hoort gewoon het, uh, hoe je daar doorheen gaat. En dat kun je natuurlijk zo smooth en mooi mogelijk studeren. Zodat je daar zo min mogelijk uh, uh, dat last je, je van niet hebt. Je kleuren verschillende kleuren, krijgt Net, van maar van uh, die zijn er wel. Weet ja. je? En je kunt ook niet ineens harder gaan blazen, want dan hmm. ben je te hoog. En als je zachter blaast, dan zak je toon. Het dus is het echt een is... rotinstrument. Nou, het is een heel. Um, uh, het, het reageert zo enorm op je adem. En ik herinner me van zijn lessen: dat hij zei. De ellende van blofluit is gewoon. dat je er zo makkelijk een toon uitkrijgt. Mm. Maar dat is niet hetzelfde als een goede toon. En hij was toen net met orkest van de 18e eeuw begonnen. En toen zei hij: Nou, moet je maar komen kijken op de repetities. Hoe de strijkers hun best moeten doen om een ja. toon te maken. En daar kunnen we heel veel van leren. Dat je denkt, het is eigenlijk. Uh ja, makkelijk. Er komt toch geluid. Ja. Maar je moet veel meer je best doen... om daar echt een, een, een, een toon van vlees en bloed... je eigen toon van ja. te maken. Maar hij zei, dus een, omschrijft het met, die, met een soort van haatliefde voor het instrument. Want ja. hij heeft de helft van zijn leven daar muzikaal... met een ongelofelijke ja. gedrevenheid aan besteed. Ja, absoluut. Alleen toen was het kennelijk op. Ja. Maar hij noemt het star en rechtvaardig... Ja. Het klinkt mij zo protestants in de oren. Is dat, dat rechtvaardig? Is... klinkt mij ook niet <laughs> <laughs> uh, protestants in de oren. Maar ik, misschien, ja, ik zat te denken daarnet, wat bedoelt hij daar nou mee met dat rechtvaardige eigenlijk? Maar misschien toch vooral um, uh, dat het zo eerlijk is. Dus dat je. Uh, uh, het is een onopgesmukt eerlijk geluid. Als je het vergelijkt, dat zegt hij ook daarvoor. Uh, andere blaasinstrumenten hebben bijvoorbeeld riet. Ja. Dus dan heb je een druk van je adem of op een, een dwarsfluit. Of dan een wordt, dan een wordt de toon op een andere manier geproduceerd. Ja, Dus dan, dan, uh, um, dan stuur je, je je adem daardoor al anders het instrument in. En uh, met een blokfluit is het zo dat de natuurlijke stroom van je adem... gaat eigenlijk het instrument in. Hm. En wat dat betreft is het inderdaad een heel eerlijk instrument. Hm. Het is van alle blaasinstrumenten, denk ik... Ja. het instrument wat het dichtste bij de zang staat. ja. Maar dat zeggen alle blazers. Dat heb ik ook de homoïsten horen vertellen. En de kleine tisten. Dat heb ik ook allemaal. Die zeggen het ook allemaal. Ja. Maar, maar technisch gesproken is het natuurlijk waar. Maar dat geeft het ook iets. Nou ja, rechtvaardigs. Star. Het, het, het zijn me. Nogmaals, het klinken mij als protestantse termen in de oren. Jij bent een protestantse jongen. Ja. Bepaalt dat dan ook een beetje mede. waarom jij net zo goed je hele leven. aan dat onvolkomen instrument besteedt? Nou. Dat je iets daarvan herkent. van wat ook in, je, in de wezels van je. Ja, dat in je traditie zit. Weet ik niet, want ik heb dat zelf nooit zo, dat starren nou niet per se zo gevoeld. Ik, uh, uh, ik herinner me gewoon dat ik toen ik uh, klein was, dat ik Frans Brugge bijvoorbeeld hoorde spelen. En dat ik gewoon dacht, nou ja, het is gewoon zo geweldig. Dat wil ik ook, dat is gewoon. En, ja, maar, maar, en gewoon wat is, wat is dat dan? Weet je dan wat dat is? Wat nou, is dan... Dat had denk ik gewoon ook ongelooflijk veel te maken met uh, de... Uh, poëtische manier waarop hij een groot muzikus is. Ja. Uh, en, uh, en dat hij zijn verhaal zo ongelooflijk mooi kan vertellen op een blokfluit. Ja. En uh, uh, dat je dus eigenlijk in de eerste plaats meegesleept wordt... door de kracht van een muzikus. En de, de blokfluit is zijn instrument. Ja. En, en dat merk ik zelf ook wel vaak als mensen dan zoiets... Ja, dat ook natuurlijk tegen ons geven concerten dan zeggen... ze. En er zijn er mensen die echt na afloop zeggen, maar... Uh, uh, wat doe je nou echt voor je beroep? Want dan denken ze <laughs> nog steeds... <laughs> dat je natuurlijk niet bloffluiten voor je beroep doet. Dat, <laughs> dat doe niet. je niet, dat ja. kan toch niet? Ja, dat is gewoon heel raar. Ja. Zullen we nog iets laten horen van wat jullie als Brisk... dat jarig is, 25 jaar bestaat, zondag viert... dat jubileum in uh, de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Yeah. Wat jullie dan gaan spelen? Er komt ook een cd aan. Er yeah. um, zijn verschillende dingen die we natuurlijk kunnen laten horen. Wat ik ook wel mooi vond is, dan heb je ook echt wel een beetje het, uh, de klank van het ensemble. Is van uh, Johannes Gisela de basse danse La Spagna. zijn we met één gebaar in 2,5 minuut vijf eeuwen teruggeworpen. Ja. En hoe mooi klinkt dat dan, Bert Honig? Ja, dat, wij vinden dit geweldige muziek. En dit is een basdans, hè? Ja. En een uh, en, en, en basdans is eigenlijk van oorsprong een, een, een dans... waar je heel langzame, schrijdende bewegingen op maakt. Hm. Um, en dat zou je helemaal niet zeggen nee, als je dit het snel, stuk hoort. Want een heel erg levendig stuk. Nee. Maar... Um, als basis in dit stuk uh, zit een melodie op hele lange noten. En die, die komt eigenlijk uit dat idee nou, dat kan van... Ik ga dat laten horen, want je hebt natuurlijk een instrument heb, bij je... waar je heb, dit ook op speelt. Uh, ja, dat is kijk, een heel dus, ander instrument, dat is niet zo'n grote... Nee, dat is een van de instrumenten die je net ook hoorde in dat ja. stuk. En, uh, en, en kijk, één stem speelt in maar dan veel langere noten... dan wat ik nu doe, maar die speelt... <middels> Enzovoorts. Deze melodie. Ja. Um, maar dan echt gewoon als krankzinnig lange noten. En, en dat is een soort frame. Deze melodie heet La Spagna. En die tenormelodie die is dus iedere keer weer opnieuw gebruikt... in allerlei van deze basdanses. Ja, en het mooie is dat het is begonnen als een danspraktijk. Maar het is eigenlijk een muzikantenpraktijk geworden... om Eén zo'n rode draad te nemen en daar dan nou, eindeloos verschillende stukken over te schrijven. Ja, ja. En dat niet alleen, uh, ze hebben er ook op geïmproviseerd. Dus het was eigenlijk de free jazz van de renaissance <lacht> dit. Weet je dat ik dat heel vaak heb gedacht? Dat ja. die bro brokmuziek waar je het over hebt, wat er werd geïmproviseerd... Ja. over soms, nou ja, wat je nu akkoordenschema's zou noemen in de ja. jazzmuziek... dat dat eigenlijk een vorm van jazz is geweest. Ja. Is dat ook zo, denk jij? Met, nou, jouw, met jouw vader was jazz liefhebber. Jij werd het zelf ook. ook, je ook. Je, ja. ja. Dus jij kan het vergelijken als geen ander... Nou ja, kijk, uh, wat je natuurlijk hoort in dat stuk wat je nou net gehoord hebt... natuurlijk dat is genoteerde ja. muziek. Dat is dermate complex om, om zo'n polyfoon... Uh, polyfoon wil zeggen dat, je dat alle stemmen iets anders doen. Hè? Dat, dat, ja. dat, door elkaar kan, dat je dat zo uh, kan bedenken, dat is echt compositiewerk. Dus ik denk wel dat die geïmproviseerde versies anders geklonken hebben dan ja, dit. Ja. Maar uh, je ziet natuurlijk wel, als je heel veel van die versies vergelijkt... dat een bepaald soort tegenstemmetjes of tegenstemmetjes melodieën, daar zit natuurlijk ook een soort idioom in, dat op een gegeven moment ga je dat herkennen ik je, oh ja, in dat stuk zit hetzelfde soort tegenstemmetje als ja. daar, of dezelfde soort uh, ritmische spelletjes worden er gespeeld maar het gaat om, wat, wat jullie dan wat jullie, waarom jullie het geweldige muziek vinden, is die polyfonie dat weefsel van die stemmen de ja, complexiteit maar, van, ja dat is geweldig, maar ook dat het eigenlijk uh, zo'n enorme, er zit zo'n enorme vrijheid in, ja. het klinkt als heel, uh, ja, als heel vrije muziek eigenlijk that's moi that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 is dan hedendaagse jazz, namelijk brisk, um, recorders, zoals het in het Engels heet, blokfluitkorten, samen met Geetje Bijma. Dat is een jazzvokaliste. Ja. Op de nieuwe cd die volgende week uitkomt van jullie, ter ja. gelegenheid van het feest, en ook aanstaande zondag ja. bij het concert. Dit is ook vrij, denk ik, of niet? Jullie Lep, zijn dit, hier vrij. Dit is een improvisatie, dus uh, we, we, hebben natuurlijk, we zijn met Geetje een aantal keren bij elkaar geweest, omdat we, we vinden haar geweldig. Dus we hadden haar een keer bij een concert uitgenodigd van kom eens kijken. En toen had zij zoiets van, ik, ik zie dat wel voor me, dat wij samen iets gaan doen. Laten Hoe kan we gewoon, dat nou? Hè, met, met, zo, met een kwartet, waarbij je zo op elkaar... Als een, ja, misschien dat we daar zo nog op terug kunnen komen. Als een orgel als één instrument moet klinken... hoe kan je dan met z'n vieren improviseren? Met zo, zo, zo vrij zijn? Hoe kan dat? Nou ja, uh, wat we gewoon gedaan hebben met haar... is een aantal keren bij elkaar komen... en een aantal keren een procedé verzinnen. Heel ja. verschillende dingen. Want, want dit is een soort van bluesachtig dingetje. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, een een helemaal scheef gezet. En daar ja. zingt zij dan op een soort schönbergachtige manier doorheen. Dus dat is, dat is iets heel anders anders. Uh, maar we hebben gezocht naar bepaalde uh, concepten. Ook bijvoorbeeld een beetje het idee van... Lego-steentjes. Ieder neemt een bouwsteentje. En je probeert even, als je die op elkaar zet... als een soort minimal music, wat levert dat op? Ja. Hè? En, uh, nou, en zij is natuurlijk... Uh, um, niet alleen kan ze vreselijk goed improviseren... maar ze kan ook al zingend heel erg goed sturen. Dus uh, ze geeft dan opeens vanuit haar gebaar aan... van nu gaan we die kant op. En uh, dat is heel spannend en leuk om samen te doen. Het lijkt mij fantastisch als je dat kan. Ja. Is dat, en ik weet dat het, dat het voor klassiek geschoolde muzici... Ja. is het vreselijk moeilijk ja. om te improviseren. Ja. Want op een bepaalde manier is het je consequent afgeleerd. Afgeleerd, klopt. Heb jij dat, is dat bij jou ook zo gebeurd in je opleiding? Eh, daar lag natuurlijk niet de nadruk op. Nee. Maar je, het is wel zo dat als je veel met oude muziek bezig bent... dan improviseer je toch veel meer okay. dan wanneer je in een ander genre zit. Want uh, als je natuurlijk uh, alleen al naar barokmuziek kijkt... de langzame delen, daar staan, die zien er op het algemeen heel leeg uit. Maar als je ze speelt volgens de uitvoeringspraktijk... speel je allerlei versieringen en omspeelingen. moet je dan zelf verzinnen tegenwoordig. Die die, het was toen ook zo, dat mochten ze erbij verzinnen. Dus ze, ze, ze namen niet de moeite om dat te noteren. Nee, maar er zijn wel uh, uh, heel veel uh, bronnen, boeken... waarin je voorbeelden daarvan ziet hoe mensen dat gedaan hebben. Waardoor je wel zeg maar methodisch kan snappen ja, hè, hoe ja, ze dat ja. gedaan hebben. En dat is natuurlijk in zekere zin met geïmproviseerde muziek ook. Daar zit wel degelijk een methode en een idee achter. Ja. Maar voor ons is het natuurlijk heel fijn om te doen. Omdat, zeker op een concert, als je bijvoorbeeld moeilijke heendaagse stukken speelt... vooral dat wat zo enorm tellerig en precies ja. is... en je kan dan opeens zoiets doen... Dan, ja, dan kun je dat even gewoon loslaten. Want dan gaat het veel meer om luisteren en reageren. Ja. Nou U heeft inmiddels een indruk van hoe veelzijdig zo'n blokfluitensemble is... en brisk dus is. En dit gaan, ze gaan het namelijk ook op dat concert allemaal doen. Al die ja. verschillende kanten ja. laten zien. Dus je moet voortdurend schakelen. Ja. Um, het is nu half één. U luistert naar Kazaluna... Uh, van de NCV op Radio 1. Straks na 1 wil ik doorpraten over het idee van een, een hechte formatie vormen... binnen een vriendschap of een huwelijk of een team. Dus ja. um, als, als u daar verhalen over heeft, dan kunt u erover bellen. Zeker straks na 1 0800 112, en ik noem dat vast. Want Brisk bestaat als formatie 25 jaar. Ja. Weliswaar niet uh, nog steeds zoals jullie zijn begonnen. Nee. Dus je hebt ook twee echtscheidingen inmiddels ja. achter de rug. Ja. Wat maakt het geheim van Brisk uit? Van het feit dat je 25 jaar bestaat. Wat is dat? Nou, ik denk gewoon dat we steeds weer andere dingen bedacht hebben. En uitgeprobeerd hebben. En uh, dat we uh, uh, natuurlijk uh, als kwartet een, een, een hechte groep zijn. Dat we ook niet zo zijn als een... Een strijkkwartet bijvoorbeeld, waarvan ik dan verhalen hoor dat als ze op tournee gaan dat ze stoelen boeken die een en. uit elkaar liggen in het vliegtuig of. De, de uh, beroemdste strijkkwartet. <laughs> ja. Wat is het? Het Amadeus of het al? Nee, wij hebben zelfs uh, onlangs ons bedrijfsuitje gedaan. zijn we een dagje gaan zeilen met ze vieren. Weet je dus? Uh, het, is, wij, het is, het is, natuurlijk samenwerking. Het is ook vriendschap en het is ook uh, onderzoeken. Uh, ja, wat, waar iedereen ontzettend goed in is. En proberen dat iedereen met zijn eigenheid... zoveel mogelijk zijn goede dingen laat zien. Nou ja. Daar kun je het mooiste ja. ensemble werken. Want beschrijf dat is dan. Kun je dat? Want jij bent natuurlijk toch... Van is ons. Een... ons vieren. Want jullie zijn met uh, Marjan Baanis, Saskia Kool ja. en Alide Verheij en Bert ja. Honig. Ja. Nou, wat zijn jullie sterke kwaliteiten dan? Uh, ja, die zijn heel verschillend. Ik denk dat... Uh, uh, Saskia en Marian zijn uh, uh, hele uh, virtuose spelers. Die uh, ook enorm veel uh, solistische kwaliteiten hebben. Uh, ik, even, als ik mezelf moet omschrijven, ja. denk ik: ben ik vooral. Uh, uh, uh, ik ben heel goed diplomatiek. Ik kan heel <laughs> goed zeg maar, uh, mee en aan de volgen. Of uh, uh, op dingen reageren. Of ook uh, uh, moeilijke dingen gladstrijken of oplossen of omzijlen. Muzikaal of uh, uh, persoonlijk? Uh, muzikaal en persoonlijk denk ik. Allebei. Je hebt allebei even hard nodig, dus uh, ik. <laughs> ik, Nou ja, dat is natuurlijk niet een eigenschap die voor jezelf altijd zo makkelijk is. Maar die denk ik in een ensemble wel ook weer heel belangrijk Onmisbaar is. Onmisbaar is. Je hebt er een diplomaat bij nodig. Ja, en een leader is iemand die heel goed kan luisteren. En zij is degene die, die soms het minste zegt... maar in klank verschrikkelijk veel inbrengt. Ja. Dus uh, zo hebben we allemaal... en we hebben natuurlijk ook allemaal onze dingen die, uh, ja, waar we heel goed in zijn... of waar we heel veel van weten en, uh, en waar we ja. de ander dan weer in stimuleren. Ja. Het moet complementair zijn. Ik denk het wel, ja. Ja. ja. En moet je ook allemaal even bezeten zijn... Dat denk ik wel, want je moet natuurlijk gewoon uren en uren samen studeren, ja. uh, repeteren. Nu, we doen nu bijvoorbeeld uh, aanstaande zondag première van een stuk van Rob Zuidam. Dat is een heel mooi stuk, maar er zit één deel bij waarbij alle stemmen zich in een verschillende ritmiek door elkaar bewegen. Ja. En nou, iedere keer als we daaraan begonnen, dachten we nou, het is net of we het vorige week nog helemaal niet gestudeerd hebben... Want het, wij krijgen het helemaal niet boven elkaar. Dus daar zijn we heel lang mee bezig geweest. Om, te, om, om het studieproces te ontdekken. Om te ontdekken. Hoe moet je dat eigenlijk samen studeren? En uh, om daar dan geduldig in te blijven en, uh, en, en die precisie met elkaar op te brengen, dat, is, uh, dat zijn echt processen. En, uh, en dat is natuurlijk superleuk. Uh, afgelopen vrijdag uh, kwam hij dan zelf op de repetitie om te luisteren. En, en, nou, toen voelden we echt van we hebben nu al zoveel stappen met dat stuk gezet. Ja, dat, dat zijn... Uh, dat is bijzonder dat je het samen kan doen. Dat je een dipje hebt en daar dan over uitkomt. Ja. En dat het dan beter gaat. En, uh, ja, daar ja. word je dan met z'n allen dus ook sterker ja. van. Ja. Als, uh, je, moet ook, je moet door diepe dalen heen, denk ik. Soms Volgens mij zou je dat als Brisk toch ook in die 25 jaar meegemaakt hebben. Ja. Ja, en dit is dan een klein dipje, denk ik een artistiek dipje. Maar je hebt diezelfde nou ja. de ochtend ook veel grotere momenten van vertwijfeling. Of, of ja... Ja, of is dat niet zo? Jawel, maar ik denk wel dat... Uh, uh, dan ga ik het meteen weer minder persoonlijk maken. Maar, want ik denk dat elke uh, kunstenaar in wezen dat wel kent. Dat je, uh, uh, nou, dat je ook over dingen kan twijfelen. Of dat je denkt, uh, is het nou eigenlijk wel goed? Of, uh, of, of klopt het wel? Of, uh, uh, en ik denk tegelijk dat dat ook essentieel is voor uh, nou ja, waar je naar zoekt. Waarom is het essentieel? Waarom is twijfelen voor een kunstenaar essentieel? Nou, het zou heel erg zijn als je, zou, als je het zou spelen... en je zou denken, nou, zo moet het, dat weet ik zeker... Nou, dan, dan, dan is het af, dan is het, dan is het volgende week precies hetzelfde... en de keer daarna, dat is, is dodelijk. Dan is het dood. Ja, je dat is het zou dood. heel erg saai zijn. Ja. En uh, ja, je wilt daarbij altijd in beweging blijven. En altijd in beweging blijven betekent dat je soms inderdaad ook dips hebt... of dat je ook... Uh, het kan natuurlijk niet anders. Met een groep heb je soms... Uh, uh, gaat het heel goed... Nou, je hebt ook momenten dat je denkt hoe, hoe die communicatie moet beter. Of die moet anders. Of, of, ja. Uh, ja, dat, uh, dat snap ja. ik wel. Ja. Um, overigens is ook denk ook. ik wel eens dat dat is wat uh, waarom er kunst is. En kunstenaars ja. zijn in de maatschappij. Ja. Ja. Het vermogen om te twijfelen. Ja. En de dingen in beweging te brengen. Ja. En, en daardoor weer uh, op gang te helpen. Ja. Dat is een van de redenen waarom ze er zijn. Maar, maar heb je wel eens met Brisk het moment gehad in die 25 jaar dat je dacht ik kap ermee? Uh, ja wel, dat heb ik wel eens gehad. ja Meneer? Uh, ja er zijn natuurlijk wel perioden geweest uh, dat, ik, dat ik het moeilijk vond om, om, om samen te werken, om samenwerken vol te houden. Het is uh, toch, maar dat is dan dan is het bij jullie toch ook die andere kant er geweest dat het moeilijk is. waarom nee, en waarom, en waarom het was, ook, was dat dan? we hebben natuurlijk ook wel wisselingen gehad in die groep en zo ja. en uh, uh, uh, nou omdat het, uh, uh, uh, ik denk dat uh, het moeilijkste is en dat gaat op het ogenblik echt verschrikkelijk goed. Daar ben ik ook heel blij mee. Dat we uh, veel vaste patronen uh, uh, steeds meer kwijtraken. Ik ja. denk dat dat het belangrijkste is. Dat je niet het gevoel hebt als je in de kamer zit. Ik hoef nog niks te zeggen. Of jij denkt al, oh, ik weet wel ja. uh, wat er komt. Weet ja, ja. Je? Dat op die je, manier... Wat je bij een lang huwelijk soms kunt hebben. Ja. het is een vorm van een soort huwelijk hebben met, met ja. meerdere mensen. En op, dan verras je elkaar ook niet meer. En, uh, terwijl je toch natuurlijk... Uh, ja. Allemaal weer onvermoede kanten hebt. Ook altijd weer in een, in, in, in een proces, in een repetitie. En dat is. Ja, dat moet je opzoeken. En dat zijn je nu heel erg aan het doen. Want jullie zijn wel heel erg. wat zei je net eigenlijk ook al met zoveel woorden. Een van de redenen waarom het lukt is. dat je in beweging blijft. Dat ja. je dingen verzint. Ja. nieuwe avonturen aangaat. Ja. Nooit genoeg geneemd met wat je al weet en kent? Nee, dat we het heel leuk vinden. Uh, Improvisatie is bijvoorbeeld echt een nieuw ding voor ons. En we hebben ja. met met samen ook een programma gemaakt... met allemaal improvisaties erin. Die heb ik uh, trouwens ook. Is ook Guus Janssen? Ja, de, Misschien ja. dat niet iedereen weet wie Guus Janssen is. Pianist. Kan ook op spelen. Hij spelen. Op deze opname speelt hij op virginaal. Dat is dus een klaarver instrument. Kijk, ja precies. Ik kan ja. trouwens ook op een, een moderne ja. vleugel spelen. Maar is en klassiek en... Als improvisator geschoold en Welk Wat zou ik laten horen? Want er staan een paar stukken op je tv. Laat maar een stukje horen van Estampie. Estampie. Oké. Want, want maak je nou, dan, dan hoor je meteen uh, hoe hij zo'n virginaal zo kan laten klinken. als echt niemand anders dat doet. <disconnect> denkt, wat is dit? Er is een soort storing op de zender. Maar dat is Guus Jansen <laughs> het is Guus, op een virginaal. Ja. Ja. Wat doet hij dan? Nou, Hij, hij, hij doet eigenlijk ja, een cluster, dat is natuurlijk een vakterm... maar, zeg ja. maar zijn vingers zo dicht mogelijk bij elkaar... Ja. zodat hij zoveel mogelijk toetsen naast elkaar in hoog tempo raakt. Okay. Met volle vuisten, als het ware. Ja, een effect van ruis eigenlijk. Ja, hè? precies. Ja. Ja. Ja. En is dat dan een grap? Hoe vat je dat op? Is dat artistiek volledig verantwoord en uh, doordacht? Nou, het is Gekte. gewoon uh, uh, lol maken. We, dat programma wat we met hem deden, dat heette Van de Schoonheid en de Gekte. En dat, was, dat ging over uh, uh, het Fitzwilliam Virginal Boek. En dat is een verzameling Engelse klaviermuziek. En uh, daar zitten stukken in, die, dat, dat is natuurlijk oude muziek, maar die zijn gewoon heel raar. Als je echt goed luistert, denk je, wat dit, is, dit kan toch eigenlijk niet, want een raar stuk is dit. En dat was ons uitgangspunt, Van daar gaan we dan bewerkingen van maken... En daartussendoor gaan we dan ook gewoon Gekke hele lucht. rare <laughs> dingen doen. En dit stuk is natuurlijk deels, zoals het begint met het... Dat is eigenlijk een typisch zo'n uh, cadensformule... die bijvoorbeeld in uh, Muziek van Zweling of ook van die Engelse finalisten... Ja. aan het eind van een, nou ja, van een frase om het af te sluiten. Dat een helix eigenlijk. Ja, dat laat hij dan ontsporen. Ja. En, uh, en dat idiote geluid wat je dan daartussen ja. hoort... Dat is, dat is een cue voor ons van... Oké, okay, als dit geweest is, gaan we weer wat anders doen, snap je? Van de, scho en van de schoonheid en de gekte, dat ja. vind ik wel... Eigenlijk een prachtige frase. Ja, het was, Wim Keizer heeft ja. een serie van de schoonheid en de troost. Precies, precies. Maar van de, ja. dat, dit, dit preludeerde dus op. Ja. De, uh, liggen die dicht bij elkaar? Schoonheid en gekte in, in kunst? Als je, je muzikus bent, dat je ze dat je dus allebei nodig hebt ook? Ik denk het wel, Ja, ja. Dus die bevrijdende geest van, uh, van de gekte. Nou ja, ik denk dat, dat uh, uh, heel veel muziek... Uh, is zo ja, het is zo'n brede uh, gevoelswereld die erachter zit. Dat je moet ook als muzikus wel heel snel kunnen schakelen... om zeg maar in al die kleuren te zitten. En, dat, en dat, is het, dat is ook eigenlijk net zoals een gewone dag is bijvoorbeeld. Je bent heel vrolijk en opeens komt er toch een gedachte over iets bij binnen wat helemaal niet vrolijk is, weet je. Daar dan kan je dan opeens instappen en dat kan een melancholisch vleugje zijn of het kan iets heel heftig zijn of ja. alles wat ertussen zit. En uh, Um, het zijn precies die... Uh, als, je, als je het ook leest. Bijvoorbeeld over oude muziek. Wat wij heel veel doen. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe bijvoorbeeld uh, theoretici in de baroktijd. Over die muziek schrijven. Dan gaat het over hele heftige gevoelens. En niet over een soort easy listening. Zoals ja. heel veel mensen denken. Over uh, Vivaldi of Bach. Weet je? Uh, daar zitten echt gewoon... Uh, uh, uh, achter elke toonsoort. Zit bijvoorbeeld al een gedachte. Van een emotionele wereld. Achter, uh, achter... En, en, en emoties. En chaos. En chaos? Ja? Toch? Emoties zijn juist altijd zo verwarrend. Ik ook het even terug naar het idee van ja. gekte. Dat je heel erg snel moet kunnen schakelen, ook in emoties. Ja. En daar zit het idee in dat het niet allemaal smooth is en heel soepel is nee. en logisch verloopt. Nee, het, uh, nee. En dat en vind dat je in de muziek Dat vind uh, je natuurlijk in de muziek ook en dat uh, studeer je natuurlijk wel. Want je speelt het stuk honderd keer. Dus je studeert ook wel de verrassing, zeg maar. Dat ja. moet ook. Ja. Maar uh, ja. als een acteur natuurlijk. Ja, maar je, je, je, je gaat wel mee in. In die, al die sferen. Ja. Ja. Zal ik nog eens iets laten? Het is bijna, het is het, bijna kwart voor. En ja. we, gaan, we gaan overigens gewoon door. Hè? Want hij heeft nog een heleboel cd's bij zich. Niet alleen blokfluiten. Bert Honig, mijn gast. Van uh, Brisk, uh, Ensemble, Dat uh, 25 jaar bestaat. En wij willen met u daar ook best over doorpraten. U mag bellen met verhalen over blokfluitervaringen. Dat is natuurlijk al <laughs> helemaal goed. Er zijn vast wel meer mensen die blokfluitervaring hebben. En misschien wel hele mooie. Dat, ja. dat, is, dat is leuk. Het telefoonnummer is 0800 1121. Maar het is misschien ook wel goed om het op nog een ander niveau ook door te trekken. Namelijk dat van wat een goede formatie is. Of een teamverband. Heeft u mm -hmm. daar bijzondere herinneringen aan? Um, dat u zo goed heeft samengewerkt. En hoe komt dat dan precies? En dat kan natuurlijk ook binnen een huwelijk of een vriendschap zijn, dat mag ook allemaal. Maar zo'n team van nog meer mensen, dat is eigenlijk bijzonderder. En hoe die rolverdelingen dan altijd geweest is, en, en, en benoem je dat juist? Of moet je dat juist helemaal niet benoemen? Moet het vanzelfsprekend gaan? Hoe hou je een, uh, een formatie levend? Nou, dat lijkt me een mooi onderwerp voor uh, Casaluna. 0800 1121. U kunt ook e-mailen en twitteren en van alles, alle moderne sociale media doen mee natuurlijk. Um, en we willen het vast ook nog wel met Bert Honig hebben over de bezuinigingen. Ja. Bestaan jullie over twee jaar nog? Uh, uh, ja of nee? We bestaan zeker nog. Goed zo, gelukkig. Maar ja. goed, dan hebben we nog wel een onderwerpje liggen <lacht> voor het Tweede Uur. Als niemand belt bijvoorbeeld. Dat kan <lacht> natuurlijk. daar gaan we het daar eens over hebben. En um, wat is nou een van de leukste anekdotes van de geschiedenis van Brisk? Ach, een van de leukste goed momenten anekdotes. om te optalen. Er moeten heel veel muzikantenverhalen zijn altijd. I, ja, nou, de, ik heb uh, eigenlijk niet zoveel van die verschrikkelijke uh, muzikantenbakken. bakken. Nee. Wat, wat, wat, wat voor ons de dingen zijn waar we ongelooflijk veel plezier mee hebben... is, is dat we uh, kindermuziektheatervoorstellingen maken. Ja. En uh, daar staan we al even hier van tevoren over te ja. kletsen... Uh, dat we met uh, Porky Fransen en Bart Kien, met die twee acteurs... Hebben we, uh, heeft die Jetse Batelaan geregisseerd. We deden we een barrecital. Serieuze muziek die uit de hand liep. En... Iedere keer deden ze dus iets anders raars. Dat, dat, We, zoals, geef één voorbeeld. Uh, zoals uh, op een gegeven moment dat uh, Pargy in een zaaltje gewoon uh, tussen het publiek door naar de nooduitgang stapt en toen ging hij eruit en toen kon hij er niet meer in. Toen <lacht> ging hij eruit en tikt, mag ik weer meedoen. <lacht> U mag allemaal zo meedoen na het hoorspel en na één. en zo. Ja. Ik, ik, ik, ik. Ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Telef jij? En CRV. Het bureau: Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 1, aflevering 26, 1959.